We gaan verder, um, het vers 32. Eigenlijk: um, wat extra berekenen we nog even? kwam bij mij even op. Wat is het gevolg van het werken zo uh, so we geestelijk werkt dan via Yeshua steeds verbinden jezelf met Yeshua en dan terugkeren naar onze kieding. Wat bereiken wij ook uh, extra ek, daarmee? Elke mens wij hebben allemaal in onszelf de rechterkant en de linkerkant ja of niet? Dan kunnen wij zien als rechts en links, als mannelijk en vrouwelijk. Ja of niet? Elke mens heeft in zichzelf vrouwelijk en mannelijk. doet er niet van welke geslacht is en welke hoe hij leeft. Elke man heeft en elke vrouw heeft dat het, precies hetzelfde mannelijk en vrouwelijk. Zo heeft hen, Hashem, heeft de mens geschapen, mannelijk en vrouwelijk, in één. Dat betekent rechts en links. Door de zonde, let op, door de zonde is het zo geworden. Laten we het zo zeggen. Wij zien wel aan het begin van de Torah. Oh, goed opletten. Aan het begin van de Torah hebben gezien. De mens is geschapen als man en vrouw heeft de schepper Elohim de mens geschapen. Ja of nee? Staat, staat het op. Staat het erbij. Staat het niet dat een, een man zal verlangen naar een vrouw en een vrouw zal verlangen naar een man of iets. Staat wel daarna pas na, na de zonde van Adam en Gavre dan staat het als gevolg van de zonde, dat zij ontvingen dat genot voor zichzelf, staat wel geschreven, herinner je op, staat geschreven dat, daarom zal een man zijn familie verlaten, en zal uh, zich verbinden met een vrouw, en zal één vlees zal worden met een vrouw. En tegen een vrouw heeft Hashem gezegd, en omdat jij zo heeft gedaan, dat jij... Door jou toedoen dat jij, dat de dood kwam in deze wereld, als het ware de man, heb je je man ook uh, eten gegeven van het verboden vrucht enzovoort. Zullen, zal jouw verlangen zijn naar hem, zal zijn. Jouw verlangen zal zijn naar jouw man. En hij zal jou heersen, over jou heersen. Ja of niet, zo staat het geschreven. Dus als gevolg van de zonde, en niet dat de wereld zo is het gemaakt, zoals men dat denkt. Ja. De wereld is zo gemaakt dat so, het uh, op deze manier is. Wat betekent dat? Dat, dat precies hetzelfde alles zit in een mens. Natuurlijk zit het ook in het algemene. Maar in het, algemeen, in het bijzondere zit het ook dat rechts wil, ja, rechts wil de links en links, we ondermijnen de rechts. En dat komt allemaal door de zonde. Of die niet gecorrigeerd zijn als gevolg zijn van de zonde. Dat die vechten met elkaar. Eigenlijk man en vrouw rechts is als het ware mannelijk is. Dat betekent, geësset, die geeft en links in de mens wil ontvangen, dat is een vrouwelijk. En die vrouwelijk links, die verlangt naar het, als het ware verlangt in de zin van die wil geen ontvangen van die ander. Niet dat die verlangt naar hem links, zoals uh, om uh, op een cosere manier te, te ontvangen. Maar net zoals een vrouw na de zonde, heeft alleen maar lust en alleen maar verlangt naar een man. Ja of niet? En een man die dan verbindt zichzelf met de vrouw en steeds, uh, steeds vrouwen uh, dat allemaal lust enzovoort. So wat betekent dat? Dat betekent alleen als gevolg van de zonde. En als gevolg van de zonde, zowel de mens in zichzelf, let op, wij leren alles in één mens, maar we kunnen het goed leren van het wat in het algemene aspect is. Ja, dat Adam en Gawad door hun zonde, hun nakomelingen in het bijzonder, die gingen dan lust hebben voor elkaar. Daarvoor, toen Hashem he, heeft hen geplaatst in het paradijs, ja, in de hadden ze niet contact met elkaar. Natuurlijk hadden ze contact met elkaar. Natuurlijk hadden ze met elkaar gevreien. Maar zij hadden geen lust. Begrijp je dat? Zij hadden alleen maar plezier. Let op. Alleen maar plezier. Ze deden dat omdat het Mitzwaar was. was. Het was een was een, um, een voorschrift, ja, dat heeft dan gezegd. Ze hadden natuurlijk met elkaar gevraagd, ze hadden geen, geen kleding, ze waren naakt. Ze schaamden zich niet, staat geschreven. Ze schaamden zich niet, omdat ze hadden geen zonde. Ja, ze hadden niet gezondigd. Pas na de zonde is het geworden dat uh, een vrouw ging een vrouwelijke kant, of een vrouw ging verlangen naar een man. Een man ging vrouw naar een vrouw enzovoort. enzovoort. Of een man voor een man, een vrouw een vrouw, maar er is altijd lust. Begrijp je? Moet je zo zien. Deze lust, in plaats van lust de mens die niet gecorrigeerd is, en natuurlijk, de meeste zijn we niet gecorrigeerd, daarom hebben we zo'n lust voor de anderen. De bedoeling is niet om, om hoe oh zeg je dat, helemaal zeg je dat, onthouder te zijn. Helemaal onthouder zijn te zijn. Dat helemaal niet te doen. Om, dat is ook een vlucht. We hebben, dat is ook een soort vlucht. Een mens probeert dan te vluchten naar een monnikenoord of zo. En probeert dat, maar dan heeft hij in zijn eigen oog, en elke oog heeft hij van uh, tien of meer helpt het hem? Natuurlijk niet. en uh, Natuurlijk is het allemaal, dan gaat het in, uh, via fantasieën en in alle andere manieren. Het uh, is erg zwaar, omdat, omdat hij, het, je, moet, je moet corrigeren jezelf om, om dat te corrigeren, begrijp je? Dus uh, wanneer de mens zichzelf corrigeert, let op, dan uh, naarmate de mens correcties, ook geestelijke correcties ondervindt. Dan kan je ook dat doen als het nodig is en dan maar zonder lust, begrijp je? Als, als, als voorschrift, als met zwaar of zo, maar zonder lust. Wanneer lust aan het spel is, dan is dat um, dan de citra erachter erbij. Dan, daarom erg uh, weet wel dat dit wel de hele bedoeling is, niet om te vluchten van zoiets, uh, dat, dat niet te doen of dat doen. Maar wel uh, zien dat jij dat doet zonder of minder, steeds minder lustgevoelens moet het niet zijn. Het moet komen uit liefde, innerlijke liefde en niet lust naar vlees. Want vlees is, lust naar vlees is. Uh, natuurlijk is het makkelijk gezegd. Natuurlijk is het makkelijk, natuurlijk is het. Uh, zonder verbondenheid met Yeshua, zonder, dat is, is absoluut uh, onmogelijk in onze wereld uh, omdat je zichzelf te bevrijden van lust kijk, kijk willen, willen hebben, willen dingen uh, beleven allemaal goede dingen van het leven duidelijk, geld uh, geld stinkt echt niet ik bedoel, geld is niet iets verkeerd, duidelijk dat is wat men denkt. dan. Natuurlijk kan altijd uitpakken dat het geld kan eh, kwaad vertegenwoordigen. Maar als een mens dan goed managed zijn. Yeah, managed. Ik was, zoals ik dat al een beetje antwoord gegeven. Als een mens goed managed zijn, zijn wat aan hem gegeven wordt, dan is het geweldig. Dan is het geen lust. En zo in alle, al, alle overige met um, alle overige uh, wensen van de mens proberen te doen en hoe weet je dat dit geen lust is in elke toestand proberen deze twee de wet van die twee gelijkheid van de twee drukken ja, dus de druk van buiten zoals we hebben geleerd en de druk van binnen Dit moet uh, gelijk, gelijk zijn gelijkmatig zijn dat is iets wat als maatstaf als het ware uh, als je dat ervaart op dat moment dan is het wel een uh, kosher gevoel 32 wachol asher idaber dwar gerpa bewenna adam i salaglo Volgende regel het is Lo En hier zegt hij iets een, een zeer bijzonder um, geheime boodschap geeft hij hier dat eigenlijk eindeloos geheim is. En eindeloos krachtig is. We men begrijpt het niet en ik zeg niet dat ik dat begrijp, uh, maar er zit hier buitengewoon iets. En misschien zal het ons iets lukken. We gholen Sherry d'Aber en ieder die een woord, ieder die een schaande zou zeggen, letterlijk. Schaande brengen, maar hier staat het schaande zou zeggen. Uh, bewen Adam. Uh, letterlijk wordt in de mens, in de zoon, in de zone van de mens. Eigenlijk over de zoon van de mens, ja. Yeah? Maar in de Hebreeuws staat het, bewen Adam. Schaande, schaande, iedere die scha schaande zou zeggen letterlijk, brengen, maar zeggen over de zoon van de mens. Hem zal vergeven worden. Maar hij die schande zou brengen aan de Ruachako, dus aan de Heilige Geest. De volgende regel, loyus alaglo zal hem niet vergeven worden. Niet in deze wereld en niet in de toekomstige wereld. Wat betekent dat? Dat wie dus de, de zoon van de mens zal beledigen, als het wat beledigen of uh, schaande brengen, dan is het, uh, wordt wel, zal hem wel wel vergeven worden. Wat is dat nou? De zoon van de mens, laten we zeggen, dat is Yeshua, ja of niet? Is Yeshua in welke hoedanigheid? Dat onderste, de onderste helft van Yeshua, ja of niet? De zoon van de mens, niet de zoon van God. Niet, de bovenste, niet het bovenste gedeelte van Yeshua, maar het onderste gedeelte van Yeshua. Let op, alleen maar dat insluiting van de sferoot, onderste sferoot in de klicket. Dat zal wel vergeven worden. Zegt hij, dat zal hem vergeven worden. Dat is iets wat, wat uh, maar wat uh, als men de Heilige Geest, want ook de, waarom is het zo? Maar als men de Heilige Geest, over de Heilige Geest, uh, de Heilige Geest, uh, uh, uh, lastert over de Heilige Geest of schaande, schaande, schaande brengt. wil niet vergeven worden. Hè. Waarom is, over de Heilige Geest is het zo? Waarom is het zwaarder weegt de Heilige Geest dan de zoon van de mens? De zoon van de mens is het onderste, stel, onderste gedeelte van de kliketter. Ja of niet? Dat is alleen Yeshua in. Eigenlijk in deze verschijning. in deze wereld. Dat is eigenlijk de. Um, zoals hij verscheen in deze wereld. Maar dan is het. Uh, nog niet de Heilige Geest zelf. Duidelijk. In Yeshua was wel de Heilige Geest ingebed in Yeshua, ja of niet? Maar in de. In. Maar niet de, dra de drager, was hij wel, hij was wel van de heilige geest. Maar niet de heilige geest zelf. Ja of niet? Yeshua had gezegd, na mijn dood zal ik opstegen, uh, verrezen naar de hemel. En zal ik dan daar, van die, naar jullie, daar dan zal ik naar jullie de heilige geest sturen. Heel? Maar niet in mijn, wanneer ik hier was, hier op aarde ben, dan de heilige geest werkt via mij. Maar niet... Niet dat hij... Dus wie dan... Mij eigenlijk... Um, uh, scha scha schande over mij zegt. Ja, of zo. Dan wordt hem vergeven natuurlijk. De mens kan... Uh, um, in zijn... Uh, zichzelf dan, laten we zeggen, wat is schande, dat de mens zichzelf niet verbindt met de klieketter. blijft in zijn eigen kil in de Kabbalah. Ja, en wil niet naar de klieketter opstegen Natuurlijk wordt hem vergeven. Heel, wordt hem vergeven. Wanneer hij weer de kracht opbrengt en de zin zou hebben en de, de uh, man zou brengen en zichzelf tot weer tot de kliketter. Uh, richten. Dan zal hem altijd vergeven worden. Wat wil je zo zeggen? Altijd. Altijd kan je bij mij terug. Naar de kliketter. Dan zal je altijd vergeven worden. Dat is wat je zo zegt. Dat de. schande die de mens brengt. Aan lastering. Aan de kliketter dus. Aan de zoon van. De mens. Ja. Dus aan de goedandigheid van Yeshua, van de zoon van de mens. Dat wil zeggen de klie. De waarde, onze man naartoe komt. Wij komen alleen maar, we kunnen alleen maar. Als we stegen naar de klieketter, waar komen we naartoe? Altijd naar het lichaam van de klieketter. Ja of niet? Naar de zeven onderste van de klieketter. Dat is, zegt je nou, dat het wordt vergeven aan de mens. Dus telkens een mens kan bijvoorbeeld zoveel keren. Dat ze, als ze, hoeveel keren wij niet eh, schande doen aan Yeshua. Ja? Hoeveel. Zelfs wanneer wij zeggen dat wij geloven in Yeshua. En brengen ons in en werken met Yeshua. Ja of niet. Om steeds in verbondenheid met Yeshua. Hoeveel doen wij niet intussen dingen die niet door de beugel kunnen wie wie van ons kan zeggen dat die dat niet kan, niet dat doet dat die dat uh, permanent verbonden is met schoenen? natuurlijk niemand wij doen wat wij kunnen wij hebben de weg We weten de weg naar de redding, de reddingsformule en wij passen ons steeds aan rechts naar links, rechts naar links naar dat is wel wat wij doen maar het wordt altijd vergeven dat is Jeshua wat Jeshua so zegt maar wie zondigt, wie even schande, afke zichzelf afkeert van de roge kodes, van de Heilige geest, zal hem niet vergeven worden, niet in deze wereld, niet in de toekomstige wereld, wat betekent hier in de toekomstige wereld, waarom is het, hier is het anders met Jeshua is het wel kan met de, de zoon van de mens en met de roge kodes niet betekent telkens wanneer de mens het is altijd een momentopname, let op met, wanneer de mens zondig tegen de roge tegen de Heilige geest betekent dat de mens zich afkeert van het licht ja, yeshua is een klie ja of niet kan je altijd corrigeren jezelf, altijd kunnen we komen tot de kliketter, tot Jezus. Maar, in elke moment, in elke toestand, waarin, in elke toestand, waarin wij eh, afkeren onszelf van Jezus, dus ook van het licht, dan, ten aanzien van het licht, in dat, in deze toestand, wanneer wij afkeerig zijn, ja, of de schande zeggen, betekent dezelfde schande, zeggen betekent dezelfde toestand dat wij afkeren ons van het licht terug, onze rug terug, onder onze rug toekeer, uh, afkeren van het licht betekent dat wij het, mo het moment hebben verloren het moment van je leven heb je dan verloren, ja of niet wij leven alleen in het nieuw, ja of niet Telkens, elke moment, elk moment van nu, dat mens afkeerig is. Schande als het ware, dat is de schande die men brengt aan het licht. Niet aan het licht, maar ten aanzien, ten opzichte van het licht, ten opzichte van de Heilige Geest. Dan op betekent dat het moment is verloren. Het moment is uh, niet uh, de kans. Is niet genomen. De kans, de overeenkomst, de eigenschappen op dat moment is niet tot stand gekomen. Dat betekent dat men, niet, dat men niet ontving van de Heilige Geest. Op dat moment. Wordt het wel vergeven? Natuurlijk wordt het niet vergeven. Dit moment wat je niet hebt uh, kunnen benutten, blijft onbenut. Onbenut zijn betekent niet vergeven. Want duidelijk, dat betekent niet vergeven worden, dat het niet benut werd, dat moment. Terwijl naar je te komen, kan je altijd. Je kan komen dat niet, als je dat niet komt, uh, het, wat men zegt, wordt vergeven, omdat het uh, uh, het is allemaal nog kilim. Kilim die uh, die binnen de kilim, maar niet het licht zelf. Wanneer wij komen naar Yeshua, dan kunnen wij het licht ook ervaren. En als wij dat niet komen naar Yeshua, dan eigenlijk niet het bepalend is niet uh, het, uh, de verbondenheid met Yeshua. Maar dat is wel te vergeven uiteindelijk. Maar uh, dat wordt vergeven Telkens wanneer wij komen naar Yeshua, wordt vergeven. Maar hier, want komen wij tot Yeshua, dan vergeven we het licht direct. wordt je vergeven. Maar hier is het wel zo so, dat elk moment dat uh, wij afgezonderd zijn van het licht, we kunnen het niet meer inhalen, we kunnen het niet meer uh, be uh, benutten. Natuurlijk kan je zeggen dat ook uh, slaat hetzelfde op de klieketter. Maar het is wel te vergeven. Waarom is het te vergeven van de klieketter? Want waarom wordt het vergeven? Want eigenlijk, waarom? Waarom is het anders dan met het licht? Met rohe gekonis? Waarom is het toch anders? Waarom is het vergeven van, uh, van waarom is het, de zondigen tegen Yeshua, laten we zeggen, schande doen tegen de kliekette, is het toch wel vergevelijk. Maar tegen de roeg niet. Roeg is het licht. Welk licht is roeg? De hele geest, dat is de roeg, ja of niet? De kliekette is, wat welk licht zit in de kliekette wanneer wij komen tot de kliekette? Wat hebben wij, wat hebben wij dan? Alleen maar nefs, ja of niet? En niet de roeg, ja of niet? Als we komen tot de klikketter, wat hebben we alleen maar van het licht? Alleen maar een fractie of een hele lichtnerfisch. Ja of niet? Ja of niet? En de licht, het lichtnerfisch, een stukje van het, klein beetje van het lichtnerfisch, is altijd gegeven aan de mens. Dat heet, uh, wat wij noemen dat, uh, nerdakiek, ja. Een klein beetje van de nervus is altijd gegeven aan de schepping. Ja, El, eigenlijk wat wij noemen dat een stukje ketter. De ketter van de knie, is altijd aanwezig, altijd bij de mens aanwezig. Eigenlijk eh, nervus, de nervus. let op, elke mens ontvangt standaard. Duidelijk, ja of niet? Standaard, een klein stukje is altijd overgebleven, want anders zou de mens geen, geen inkeur kunnen doen. Dus een stukje van de klikketter, een stukje van het licht, beter te zeggen, van licht, nefisch de klikketter, nefes de nefes, is altijd, oh, kan iedereen ontvangen dat, zonder, gewoon, des, het zonnetje sta, gaat voor iedereen op. Dus altijd kan je dat, uh, nefes de nefes, iedereen kan ontvangen. Dat is wat wij noemen dat nerde een klein lichtje dat het is. Dat betekent dus, of je komt tot Yeshua of niet, altijd heb je een klein beetje licht nevers de nevers in jezelf. Kijk nou hoe barmhartig is de schepper. Altijd heeft hij ook aan de boosdoeners of aan iedereen heeft hij dat uh, gegeven, dat nevers de nevers een klein stukje licht altijd gegeven. Daarom wordt het wel vergeven als de mens niet naar Yeshua komt, dan ontvang je toch wel en een klein beetje nefers de nefers. Beleidelijk, dat, dat betekent vergeven. Maar roog akkoord is de heilige geest. Betekent roog te ontvangen? Nee. Als een mens dan niet tegen, die, tegen het licht. zonder dat we zeggen, zichzelf, zichzelf niet in overeenstemming brengt. Met het licht, met de roog. Laten we zeggen, van uh, Yeshua naar beneden dan betekent al roog, nou dan is het, wordt niet vergeven, Eigenlijk waarom, omdat standaard ontvang je niet roog, uh, kan je niet standaard ontvangen, dus je moet wel telkens, wanneer je niet in overeenstemming brengt met de roog, op dat moment, dat betekent dat het, dat moment is verloren gegaan, dat betekent dat, wordt het niet vergeven, zal het niet vergeven worden, niet in deze wereld, en niet in de toekomstige wereld is, niet in deze wereld, betekent de wereld daar wel, maar goed, mal goed is. En in de toekomstige wereld is ook wanneer de mens ook tot de, in deze wereld is, en wanneer de mens ook naar de binnenkomt. Want het is al verloren gegaan, eigenlijk, aan de mens is gegeven de 70 jaar uh, leven, 70 kan meer zijn, maar eigenlijk 70 omdat het in de zeven zijn. Als een mens meer, langer leeft, dan is het denken, denk, moet je niet denken dat dit allemaal goed is. Dat dit allemaal, dat allemaal, allemaal en, en uh, zoals zij dat denken, religieuze, dat hij dan meer dan zeventig leeft, dat dit dat die, dat allemaal uh, zegening is. Dan moet je niet denken dat allemaal, allemaal, het allemaal, het is allemaal, hij moet dan, het is vaker, is het zo. En soms is het wel zo natuurlijk. Maar soms, als, het, als hij moet doorwerken, als een mens moet doorwerken, laten we zeggen, iemand die kabalen leert of zo, misschien moet je wel door, doorwerken, en uh, is het nodig, kijk, kijk nou, um, uh, Juda Ashlag ging dood toen hij 67, 67 was. was, zelfs niet, niet 70 geworden, ja. Ari was 38, uh, dus, het is, het is we weten niet hoe dat in elkaar zit, maar normaal is het 70 jaar, zevensverrot, zevensverrot ja, in maaltien, dus elk jaar moet de mens eens gecorrigeerd krijgen. Maar als je dat niet corrigeert, dan moet je dan wachten en moet je dan nog meer jaartjes doorbrengen in bedshalom, in een bejaardentehuis. Is dat het leven daar? Het is leven heet het leven. Dat is grappig denk ik dat we dat allemaal ervaren dat je nu ook met Haiti en je ziet als iemand wordt gevonden dan is het, vindt men, wij, ik niet meer, het is een zegen van God dat iemand ja, blijft leven. Ja. En dan denk ik, ja, ik vraag me af of het zo ja, is. Ja, precies. <laughs> maar dat, dat... Precies. Als iemand eruit haalt, wordt hij die puinhoop. Hij daar in Haiti. En dan is het zo, iedereen is zo so blij. Ja, ja. Ze zijn blij omdat ze zijn blij dat ze, ze mooi werk hebben ze zien, gedaan. Ja, ze, maar ze zien leven als een zegen. Ja, een zegen. Maar uh, het is allemaal religieuze voorstellingen ja. begrijpen. Maar eigenlijk is het een enorme ellende. Nieuw, uh, en uh, wat, wat doet men met die mensen die dan, uh, hoe kan je dat opvangen, niet alleen eten en drinken is er, eten en drinken is er niet, geen hygiëne is, laat staan dat, dat zij worden dan straks opgevangen, uh, psych, psych, psychisch, psychologisch, psychisch, psychisch zullen, zullen ze opgevangen worden, absoluut, uh, niemand zal, ik zeg het jullie zo, jij ja, zal zien, herinner je nog, we hebben dat geleerd al, dat, na twee weken niemand zal een woord zeggen over dat meer. Over, en ja, nu gaan ze het allemaal toezeggen. Geld toezeggen. Ja, uh, geld toezeggen, weet je. Dat is allemaal geld toezeggen. Daarna, na twee weken, zullen ze allemaal vergeten dat we zullen ze allemaal zeggen. Nou, het is wel een uh, we hebben een probleem en dat en dat en dat. Maar allemaal, eigenlijk, uh, veel beloven. Ja, weinig. Weinig geven doet de gek. Ja, zeg je dat. Zo is het ook hier. Veel beloven. Zij beloven veel, maar wat zullen ze doen voor, voor uh, We zullen zien dat het verschrikking daar. Alleen van boven moet iets komen. Dat maar ook hier um, uh, wie overleving, overlevende misschien hebben ze veel meer ellende. Zo hebben we dat gezegd. De, de hel hebben we gezegd gezegd. Help, the help, in deze wereld is het de hel en niet. Ik yeah. mm heb -hmm. gezegd dat de aarde te weten meer en niet, ik heb gezegd. Dus eigenlijk wat what, what we zeggen is dat het hel, de hel, the de hel, ja, is is meer in the in in dit is meer de hel is is het wel in onze wereld is het echte hel is alleen maar hier en niet ergens anders. Heb je dat? Daar komt verder, wanneer de ziel terugkeert naar, hoe, naar, naar, naar waar, het, waar het komt, waar het naartoe keert, terugkeert. Wordt het gezuiverd. Maar, en, maar niet... Uh, um, en natuurlijk allerlei beelden maakt men, dat uh, geeft men dan aan de mens... Um, het is net zoals iemand uh, was ja yeah. iemand wilde dan iemand kwam naar naar, de, naar boven naar de naar het paradijs ja iemand kwam naar een paradijs yeah. ah, ja naar, yeah. naar, ah, yeah, yeah. naar een paradijs ja uh, naar een paradijs iemand kwam naar een paradijs die kwam naar een paradijs en dan uh, allemaal Goeie dingen, allemaal lekkernijen, allemaal verzorgd, allemaal. En dan en muziek draait, en bach, en alles, allemaal mooie dingen van het leven. En dan die man die zegt dan in het paradijs: saai. Huh? Saai. saai, kaviar, alles wat je <laughs> wat. Kaviar, zoveel so als je wil. Hij zegt nou: mag ik even? Dan vraagt hij dan uh, de, Hashem, vraagt hij Hashem. Mag ik, mag ik dan even naar de hel, één okay. <laughs> keertje even zien hoe dat zit in de hel? Dus, natuurlijk mag het wel, natuurlijk, er is geen geweld in het geestelijke. Dus, hij werd, hij werd gebracht naar de hel, en daar hebben ze hem gebracht, daar hebben ze gebracht hem naartoe, het, daar, is een, daar hebben ze gebracht hem naar zijn casino's. En vrouwen en, en allerlei mooie dingen. En, en uh, nachtleven en, en baars en alles. En die heeft de nacht doorgebracht. Geweldig. Dan okay, wordt je weer teruggebracht daar naartoe. Naar, naar het paradijs. En weer daar een mooie zalige muziek. Weet je, zo, en dan is het rustig. En weer zo'n rust. En dan vraagt hij dan nog een keer naar zijn. Mag ik daar een, uh, misschien. Twee weken is daar nog een, uh, even naar, het, naar, dus naar de hel. En die worden ook weer twee weken daar naartoe gestuurd. En ook weer daar casinos en al, die, al een prachtig leven daar. Casinos, vrouwen, alles wat je, alles wat uh, daar, hij kreeg niet daar in het paradijs Hij kreeg alles, alles en, en gokken en, en, en vrouwen en van alles wat je wilde mensen, uh, beleefde hij daar. Ja, en dan keert hij dan terug. En dan kijk, zo zo'n paradijs, hoe je zit in paradijs. En zegt dan zegt hij dan, uh, maar mag ik daar, uh, mag ik daar uh, verhuizen? Mag ik daar wel uh, helemaal voorgoed gaan? Want zo geweldig was het. Uh, twee weken op uh, Waar uh, wat hij daar gevonden is in de hel. En dan komt hij daar naartoe en dan... En dan bracht, brengt, hem hem, brengt men hem naar een beul en daar, die, brengt, die legt hem daar in een pan met een kokende water en die gaat slaan ook tegen hem. Hij hey, groot. wat is het nou? Hashem, Hashem, wat heb je mij aangedaan? Hashem, wat heb je mij aangedaan? ja Maar hij ja, zegt, jij wilde toch hier naartoe, jij wilde toch hier verhuizen, hier voor altijd. Hij zegt, ja, maar dat was de twee weken, waar heb ik hier geweest, was het zo geweldig. Maar hij zegt, ja, dat was een vakantie, dan kwamen we met vakantie. Het <laughs> <laughs> <It> is heel iets anders, het is heel <laughs> iets anders om als toerist te zijn en als inwoner van het land te zijn. zo dus, so is het ook, zo so is het ook... Um, de wisse, de olam, alle, ze, olam Abba, dat is deze wereld en de toekomstige wereld, zie. Dat is dan, die wordt niet vergeven, dus als een kans, betekent als een kans, de mens een kans niet neemt, duidelijk, een kans voor opbouwen van zichzelf, dus zichzelf opbouwen, om de roge kodes aan te rekenen, zie. Waarom heeft die zo gezegd, dat ik zal, naar jullie brengen roachakodes wanneer Yeshua vertrekt uit de kliketer en gaat boven elke kilim, dus vertrekt niet meer in het levende leven is als lichamelijk dan kan die ook roach uh, akodes, de hele, uh, heilige geest laten zakken naar de kilim van de mens dan, he niet. dat that is wat hij bedoelde daarmee Um, en nog een zin, ja, en nog een zin 33. Hmm. Imru de volgende regel, la tover, u le O, Imru la ets nishat. U leperjonisch gaat. Kieba perjonikar aets. Imru zegt over een boom, dat de boom goed is, uh, maar dan ook dat zijn vrucht goed is. Het moet passen bij elkaar, als een boom goed is, dan moet ook een vrucht goed zijn. Hij zegt dus, als ik, eh, als Yeshua de onreine geesten verjaag, dan moet hij ook over mij zeggen, dat betekent dat ik van het goede kom. Dat is wat hij zegt, hij geeft dan zo'n vergelijking. Zeg dan eh, over een boom, je zegt dan over, nee, dus zegt. als je zegt, ...over een boom, dat een boom goed is... ...dan moet je ook zeggen dat ook zijn... ...vruchten goed zijn. Of zegt u... ...dat een boom... Um, uh, ...slecht is... ...dan moeten ook zijn... Oh, ja, ...of... ...vruchten ook... Uh, ...niet deugen ofzo. Want men uh, leert... ...men herkent... Uh, ...een boom aan zijn vruchten ja, welke vruchten geeft een boom zo uh, so is de boom, ja of niet herinner, herinner je nog precies hetzelfde wat later gebeurde met Yeshua toen hij uh, herinner je nog de tempel uitgingen ze gingen de tempel uit en, uh, of ze liepen ergens en hij wilde eten herinner je nog hij wilde eten, Jeshua gaat trek. Dat is allemaal geestelijk natuurlijk. En hij zag een vegenboom. Herinneren. herinner je dat? En de vegenboom was uitgedrocht. Niet uitgedrocht, gaf geen gaf, geen, gaf geen, gaf geen, geen vegel. En hij zegt, nou, dan Yeshua zegt, nou, dan word, het, word, dan word je uitgedrocht. Direct werd de boom werd uitgedrugd. Dus als men betekent hetzelfde idee, dat als een boom geen vruchten geeft, dan, dan betekent dat ook dan de boom zelf is, is nergens voor goed is. Dat is wat uh, idee waar wat hij ook zegt. Dus het moet overeenkomst eigenschappen zijn, dat is wat hij zegt. Als, als, als of de vruchten goed zijn, dan moet ook de boom goed zijn en omgekeerd. היא um, um, הולדה טיפוני. היא תחלו לדבר טוב ואתם ראיים כי מישיבת גלева ידבר אפ. איך אני שואל איך הולדה Zoals men zegt dat aderengebroed of zo, ja, zo zegt men dan. En toch, hoe kunnen jullie goed spreken als jullie kwaad zijn? Zie je dat, wat hij zegt. Dus als jullie geen overeenkomst hebben met het goede, hoe kunnen dan jullie goed zeggen over het goede? Ki mischief adal, want van de overvloed van het hart zal de mond spreken. Dus, wat, wat ja, wat de mens be, uh, wat de mens dus uh, uh, vult, waar de mens van gevuld is van binnen, daarover spreekt ook zijn tong. En omdat jullie kwaad zijn, hoe kunnen jullie spreken het goede? Um, erg bijzonder wat hij nu zegt, ons. Zie je dat? dat? Dat is ook een maatstaf, een geweldige maatstaf voor ons om te zien op een elk, elk bepaald moment, ja duidelijk, om te zien wat wij op dat moment uh, eigenlijk zijn, op dat moment, duidelijk. Want wij kunnen niet zeggen dat wij slecht zijn, wij goed zijn, wij dat zijn. Altijd is het momentopname, ja of niet? Altijd is het momentopname. We hebben geleerd dat de mens is een toestand ja? een mens is niet kan niet zeggen, deze mens is goed of deze is slecht deze is dat want iemand die kan uh, goed zijn doen als goed, en die kan wel een grote schurk zijn Want buiten goed doet, en maar we weten nooit de bedoelingen, we weten nooit zijn intenties ja? dus wat hij zegt is maar het is wel zo, let op het is wel wat hij zo ons zegt, als uit de mond van de mens kwade dingen uitkomen, dan betekent, let op, dat is een praktisch voor ons een erg mooi, mooi uh, momentje, wat hij ons nu zegt, een praktische regel. Dus telkens wanneer je jezelf vangt um, op een, op een neiging zelf, om kwaad te spreken, ja, een neiging, dan moet je kan je dat nog terugdraaien, ja of niet. Maar als je al spreekt het kwaad, betekent dat kwaad is al al al, al, al jou al hij heeft in beslag genomen. Dan spreek je al kwaad, begrijp je? Als het komt nog een kwaaie bedoeling ofzo, dan is het niet erg, want dat is niet van jou, die bedoelingen. Ik bedoel, de wensen komen niet van ons. De wensen komen natuurlijk, uh, uh, de wensen zijn, zitten in ons pakket. Alle wensen zitten in, in het pakket van de mensen. Eigenlijk slecht en alle, alles. Het enige is dat wat jij doet met je wensen, dat is iets anders. Ja, wat je doet met je, met je wensen, dat jij, hoe jij ook tegenover, tegenover iets kijkt, ja, doet er niet toe, hoe, wat het ook, iemand is, of een mens, of een probleem, of een, een, een gebeurtenis, doet er niet toe. Moet je wel altijd een beetje zo jezelf um, verifiëren, jezelf, ja, op welke manier, hoe ik voel daarover daar moet ik wel, mag ik wel aan werken. Natuurlijk ook al wanneer je al kwaad spreekt over iemand anders. Natuurlijk ook dan kan je ook werken aan jezelf. Maar dan is het al moeilijker. Want jij bent al al ingeslagen op de weg van kwaad te zeggen. Dat is erg moeilijker. Maar wanneer het al verschijnt in jou al in je hoofd als idee. Ja, om over iemand kwaad te spreken. Of iemand of iets. Waarom? Alles wijten ons is Hashem. Ja, of niet? Als wij over iets, over iemand kwaad spreken, dan betekent wij dat wij kwaad spreken over rohakodes, Over de hele geest, niets anders. Dan, en dat wordt natuurlijk niet vergeven. Dat moment, dat moment verliezen wij. Telkens wanneer ik zeg iets over iemand anders, dan betekent op dat moment, dat dat moment ben ik kwijt in mijn leven. Dan, dat moment kan ik nooit meer corrigeren. Want dat moment is in... in, in vergetelheid, of zo dan in geschiedenis nieuw ingegaan, dat moment heb ik niet benut. Dat is wat gezegd wordt als een mens doodgaat, ja, die gaat dan naar, naar de hemel, dat men alles alle zijn leven zo laat zien, erg snel, maar zo, ah, like, net als een film, weet je, net als een filmplaatjes, men laat het hem zien, zo al die, al die, die momenten. En dan opeens is het goed, hij is het zo goed. En dan we, laten we hem zien wat, wat, een beetje wat in zijn gedachten was. Maar wat in zijn mond, uit zijn mond eruit kwam. Heel? En dat allemaal, natuurlijk moet allemaal gecorrigeerd worden. Want alles in de schepping gaat naar het hoge doel, naar het goede, naar het doel van de Gmartiko. Daarom alles moet gecorrigeerd worden. Daarom ook alles... Al het verblijf in de hel, ook dat is ten behoeve van het goede. Nee, Iedere ziet het. Ook, ver, ook verblijf in de, de hel is het ook eigenlijk een, een verblijf dat niet lekker misschien is. Natuurlijk niet lekker is. Maar niet de bedoeling heeft om de mens kapot te maken. Goed op het. Niet de bedoeling is om de mens... Om de mens uh, te laten lijden om niets. Dus in deze wereld is een grote uh, hel, zit ook een stukje grote hel in elke toestand. Eigenlijk, dat wij moeten verdragen. Eigenlijk, dat wij ook worden gestopt in de hel, ook hier, hier op aarde, hier juist. En dan moeten wij niet willen direct teruggaan. Wij moeten niet willen direct... Uh, verplaatst worden... naar een andere kant van de medaille. Hè? Omdat... als je het gevoel hebt... dat jij in de hel gestopt bent... hier in een bepaalde toestand... Betekent, wat betekent in de hel stoppen? Dat jij op een bepaalde, wat betekent in de hel? Dat je in de hel bent gestopt. Hoe kan je dat meten? Hoe kan je weten? Dat jij in de hel zit. Huh? Dat jij nee, dat jij op een bepaald moment... bijvoorbeeld zo'n kwaad bent. zo kwaad bent dat jij dat jij kan het niet, niet, niet uitstaan... op iemand of op iets... en het zo kwaad betekent op dat moment... dat jij in de hel bent gestopt... dat is allemaal een teken van de hel... want de toestand... de toestand... de toestand van... Mm, waarin jij in... de dubbele druk... Waar, waarbij dus de dubbele druk... aan elkaar... Eh, ge equilie, ge, sorry, eh, gebalanceerd... uitgebalanceerd is... Dat is een toestand dat jij dat jij verblijft met Hashem. Eigenlijk, verbleeft in rust. Ik ga het zeggen in het paradijs. Eigenlijk in het paradijs. En je moet je niet denken dat in het paradijs zo zit dat, dat in het ons in ons voorbeeld en ons mopje, dat dit allemaal daar alleen maar een prachtig muziek is. En zoals we dat uh, zoals we dat horen, dat is een uh, paradijs. Nee, natuurlijk dat, dat, uh, is het niet zo zoals men dat denkt. Want de, para, de paradijs is het toestand van paradijs wanneer. En dus waar is dat rust? Is hier goed? En niet alleen kater, maar <laughs> niet alleen <laughs> <laughs> dus, right. de middelste lijn, precies. Dus het paradijs, het gevoel van het paradijs. Moet je weten, niets anders is het paradijs dan. Een toestand: wanneer de mens verblijft in de middelste lijf. Wanneer je met Yeshua bent, dat is ook een vorm van paradijs, maar dan is het zijn paradijs. Dat is dan het Koninkrijk der hemel in de hemel itself. Dat is verbleven met Yeshua. Natuurlijk, via jouw Kilim, alleen via jouw Kilim kan je het voelen paradijs, een paradijs of Hell, natuurlijk alleen maar in jouw kilim. Ja, wanneer jij trekt van Yeshua naar jouw kilim, naar beneden. Jij komt naar de daad. Dan trek je het paradijs naar jouw daad. Dat is dan jouw klidaad, is eigenlijk paradijs. Dus de middelste lijn is het paradijs. Wat is rust? Rust, paradijs. Dus is ook diverse, diverse begrippen, dat wij niet fantasieren over paradijs, maar wij weten dat het paradijs, en wij hoeven niet naar een paradijs gaan, ergens buiten, ons ja, onze eigen kilim. ik Maar een paradijs is mijn toestand. Een toestand, niet alleen mijn toestand, is een niet een toestand dat ik, dat ik, uh, hoe zeg ik dat, dat ik gewoon krijg. Ik kan krijgen alleen maar rechts en links. Dat zijn twee krachten die ik uh, ik moet werken in rechts en links. Maar het paradijs is. Dus, en, en, uh, Adam werd verjacht van het paradijs, ja of niet? Wat betekent, wat betekent verjagen van paradijs? Van par ja, oh, hij verbleef voor zijn zonde, verbleef hij in de middelste lijn. Maar alleen, alleen, laten we zeggen, in de hogere uh, uh, ge gebieden en niet onder de tabor, onder de tabor. Wat betekent dat, um, uh, wat betekent dat Adam was in het paradijs? Natuurlijk in de algemene zin, hij was uh, in, hij beleefde, hij mocht beleven in de middelste lijn, tot en met de tyfere. Maar hij mocht niet trekken, goed opletten wat ik probeer te zeggen, hij mocht niet Trekken de het paradijs, hij mocht niet trekken de toestand van rust van het paradijs naar onder de taboer. Dat was verboden voor hem. Want Hashem zei: doe dat niet en houd het vol tot de Shabbat. Na de Shabbat, het is de eerste, de zevende dag, de Shabbat was, dan zal het van boven uit zichzelf, zal dan het licht doortrekken via de middelste lijn naar de jesot en naar de mohoed, dan ben je klaar. Maar hij wilde dan zelf door zijn eigen kracht trekken deze, dat paradijs als het ware waar hij zat, trekken naar de asia, naar de plaats, waar geen, waar dat niet gecorrigeerd was, duidelijk, dat asia dat waar geen Twee lenen waren, in Asia waren geen lijn, geen rechts links, er kon geen derde lijn komen, net zoals bij de uh, kilim van de zeven onderste kilim van de wereld, Nicodem. En daarom was het breken van zijn kli, nee? dat was de zonde van uh, uh, Adam, maar van, met ons, wat ons betreft. Wij kunnen het wel doen, doortrekken de middelste lijn, het paradijs, ook naar onder de kilim, hoe, onder de tabor, hoe, niet om dat zelf te trekken naar boven, maar om eerst man omhoog te doen, we nee, komen naar boven de tabor, natuurlijk, eerst helemaal tot de ketter, en dan weer naar beneden, via de middelste lijn, kunnen, komen we dan, naar onder de tabur. Onder de tabur is dan dat de derde onderste deel van de kieferet. En dan komen we naar netzigenhoed. En komen we naar de jesod. En via jesod naar de ateret jesod. Oftewel ateret jesod is dan de baalhoed van de tweede simsum. Dat is de wat we kunnen doen. Dus daarmee brengen wij het paradijs van de klieketter naar de kli dat is het paradijs dat wij ook hier op aarde vinden. Het is een paradijs van een momentopname. Natuurlijk, nadien de gmartikoen zal so zijn, het paradijs, de uh, mens zal so dan de uh, gmartikoen so zal zijn en so dan zal standaard so paradijs zijn zonder so het werk te doen wat wij doen. Uh, Verder, wat, welk bestaan zal zijn. Natuurlijk, de mens zal dan niet alleen maar... Eh, alleen maar luieren. Eh? Alleen maar... Wordt het zijn Wordt <laughs> Ja, word niets <laughs> te doen. Alleen maar zijn naar een te koen. Natuurlijk, daar zal wel een andere vorm vooruitstreven. Een heel andere vorm van contact met het, met het goddelijke zijn. Want er is geen einde aan... De liefde van Hashem. Eigenlijk zal een hele andere vorm van liefde geopenbaard zal zijn aan de mens. Deindelijk. Maar daarover kunnen we niet spreken. Dat wordt, dat als een mens zichzelf corrigeert tot deze toestand, dat is dan persoonlijk ik maar koen, dan zijn er geen woorden meer. Dan kan men dat niet vertellen naar de ander. Dat kan men alleen maar ervaren. Eigenlijk. Iemand die gmartie kon bereikt, kan niet meer praten over deze toestand. Herinner je, was het ook zo, in, in, in, in, in, in, de, in de tempel was ook, wanneer de engel verscheen aan, aan, die, aan, aan, aan de profeet, dat die dan kwam naar buiten en kon niet praten. Hij, had geen, hij was net zo stofdom dus hij kon niet praten hij kon niet uitspreken dingen. naar buiten kwam die en, en daarna pas kwam hij lang tot rust oftewel tot, uh, tot het aardse en dan kon hij weer praten omdat er zijn geen woorden meer de belevenis het genot dat de mens ervaart dan uh, van de toestand wat hij dan ervaart is onbeschrijfelijk, en men kan het niet uitspreken, eigenlijk, kijk nou hoeveel nog, ons wacht, staat te wachten, welk genot, welk waarlijke, waarlijk genot, en vervulling gaat ons, staat ons te wachten, met de dag, verder, verder, verder, worden wij ouder, en worden wij juist daardoor niet uh, verslijten van binnen, maar juist vervult meer en meer met meer en meer lust. Lust kan ik wel zeggen voor het geestelijke. Lust is niet het goede woord, maar het trek naar het geestelijke. En we kunnen meer en meer smaken van het goede ervaren. Ja? In plaats van met de dag steeds ouder zijn worden en steeds jammeren van. Uh, ik kan niet meer dit, zoveel toen ik 18 was, kon ik zoveel dit keer doen dit, en kon ik dat doen, en kon ik die, dat doen, en dat doen. en nu kan ik het niet, en ook niet kan ik ook niet uh, zo lekker een biefstuk pakken, want mijn tanden zijn al niet dat, en mijn dit is niet dat maar met de Kabbalah zal alleen maar sterker zijn, sterker dingen beleven, krachtige dingen beleven, want wij komen dichter bij de bron, tot het bron van het eeuwige leven